Uur. Dit is Martijn Eijhuis met het NOS Journaal. In de sinaï woestijn in Egypte is een Russisch passagiersvliegtuig neergestort. De Airbus A321 heeft 224 mensen aan boord, vooral Russische toeristen. Het toestel van een Russische luchtvaartmaatschappij was opgestegen in de Egyptische badplaats Sham al-Sheikh. Na ruim 20 minuten viel het contact met de luchtverkeersleiding weg. Volgens een Egyptische bron bij de regering is het wrak inmiddels gelokaliseerd... Ze zijn gecrashed in bergachtig gebied en volledig zijn verwoest. Er zijn berichten dat de piloot kort na de start toestemming had gevraagd om weer te landen. De eindbestemming van het vliegtuig was Sint-Petersburg. Bronnen bij de Egyptische Veiligheidsdienst zeggen dat er geen aanwijzingen zijn dat het toestel boven de Sinaï is neergeschoten. Op het Schiereiland plegen extremisten geregeld aanslagen op Egyptische militairen, maar ook op toeristen. Vluchtelingen in Oostenrijk kunnen vanaf nu nog maar op vijf plekken Duitsland in. Bij die vijf grensovergangen komen registratieposten om de toestroom van vluchtelingen beter te laten verlopen. Gisteravond moesten bij de grenspost Weekschaart ruim 1500 asielzoekers tot diep in de nacht wachten tot ze met bussen naar Beieren werden gebracht. Het weer. Droog en wisselend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon geregeld en wordt het 15 tot 18 graden. Morgen nog iets meer zon en dan wordt het een graad of 16. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... na een ongeluk bij Nes 3 kilometer. De rijbaan is helemaal dicht, het verkeer kan er langs over de vluchtstrook. En na een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Leusden 4 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht.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 Deze week is uh, James Bond de nieuwe film Spectre in uh, première gegaan en vandaar eventjes een, een Bond-nummer om mee te beginnen. beginnen. Goedemorgen, Goedemorgen Zandvoort. Ja. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen Donderdag. Zo, hebben we ons in ieder geval Dat is in ieder geval geregeld. Dat is klaar. En uh, we zitten natuurlijk zoals altijd in het uh, gezellige hotel Hoogland in de bar. Uh, heeft u zin om langs te komen? rustig radio kijken en uh, kom uh, bij Gert van Kuik, die onze gastheer is, vandaag een, uh, een kopje koffie halen. Ja. U krijgt het zomaar aangeboden. Ja, wees welkom. Van Hoogland uiteraard. De techniek en uh, de regie is uh, vandaag in handen van Casper uh, Geuransson. Die uh, zal per ons door het programma heen uh, gaan leiden. Als de techniek ons niet in de, in de in steek de... laat, gaat het helemaal goed komen. Ja, nou tot nu toe gaat het perfect. Ja. Dus, uh,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 Goed, we, we hebben. hebben Don. Ja, ja, we hebben een aardig programma. Zal ik maar eens eventjes beginnen. We beginnen zo meteen. Ja.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 te vinden bij, uh, bij organisaties. Kun, kun je een voorbeeld noemen van wat bijvoorbeeld? Ja, het Want kan het... heel uiteenlopend zijn. Um, het kan zijn een koffie inschenken of, of um, wandelen met een rolstoel. Um.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 Het kan, het kan vooral Want Ze kunnen gewoon ook. met pluspunt bellen en ja. naar jou vragen. Ja, ja, of direct naar mij via mijn e-mail f.valk.zandvoort.nl kan je me ook bereiken. Okay, en nou, het kan ook via de VIP-site, uh, VIP-Zandvoort.nl. Uh, is het via Use Your Talent is het te vinden. Dus, Leuk. Uh, ja. Probeer jullie die groep te benaderen via social media voornamelijk. Ja, ook. Want ik neem aan dat ze daar.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 Dus op die manier um, kunnen ze zien wat er wat er te halen valt. Maar het is.. Vaak, te doen. Ja, er, is, er zijn leuke dingen Leuk. die ze kunnen doen. Ja. En verder. Um,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 Um, uh, en verder heb ik voor collega's nog een aantal dingetjes die ik, die ik uh, onder de aandacht wil brengen die, uh, die er aankomen. En dat is uh, de mantelzorgdag. Op 18 november woensdag wordt er een mantelzorgdag georganiseerd voor alle mantelzorgers van Zandvoort. Uh, je kan je dan inschrijven voor allerlei leuke activiteiten. Heel verschillende mogelijkheden zijn er. En je kan je voor 1 november kan je je daarvoor inschrijven als, als mantelzorger uh, geheel vrijblijvend met een lunch en uh, wat entertainment. Ik heb gehoord.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 Ja, je bent ook een beetje het ziet de kaartje van pluspunt, want je oh, ja. zit bij de balie. Nou, misschien en... moet ik me daar... Uh, voor. Ja. Het is echt een hele leuke, ja. een hele leuke functie. Is het? Ja. Je kan er ook voor kiezen om in de ochtend of in de middag. En, uh, nou, dan ga ik... Nou uh... <laughs> ja, ja, luister, dus ik moet toch zo meteen uh, wat gaan doen. Want, uh, ja. Mijn baan vervalt en uh, ja. Ja. dan kan ik beter uh, vrijwilligerswerk uh, gaan doen. Dus ja. Dat is voor mij uh, lichamelijk ook een betere uh, optie. Okay. Ja, dat dus, uh, is, nou. is echt dat een, een leuk een plekje om te En er mensen meer in ja, dat klopt. Dat klopt. Ja.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 is wel belangrijk om te weten ja, dat mensen denken zelf van uh, uh, zelf een auto ja, ja. ja. oké okay. ja.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 Nou, wat reacties opkomen. Ja. Jij hebt alles verteld ja, wat je heb, wilde uh, vertellen? Ja, ik heb alles verteld wat okay. ik wilde vertellen. Ja. Nou, heel erg bedankt Dank voor, je wel komst. voor je komst. En, ja, jullie ook bedankt. Over een maandje jullie horen we weer anderen. of yes. krijgen we misschien een andere vertegenwoordiger van Pluspunt. Dat denk ik wel, ja. ja, okay. ja okay. Heel, goed. heel erg bedankt. Ja, jullie succes nog wel. Goed, uitzen, dankjewel. wij gaan even door met een stukje muziek. Mama Kes, dream a little dream of me.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 Ja. Uh, onze volgende gast uh, is ondertussen aangeschoven over uh, natuurgeneeskunde. En dat is uh, Ingeborg Engelsma. Goedemorgen. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent uh, van de medische tak. Oh, is dat zo? Ja. Ja. <laughs> de sociaal medische tak. De sociaal medische tak, oké. Okay. <laughs> nou ja, Ingeborg, ik, ik zou zeggen brandlos en... Uh,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 Hoe, dus je zegt, nou bijvoorbeeld hé, je hebt het ook over darmspoelingen gehad je hebt het, ook, je hebt het over coaching gehad dus dat je mensen begeleidt in hoe ze zich bijvoorbeeld nou ik neem aan dat je dan een dagindeling doorneemt en zegt van nou misschien moet je eens beginnen ochtends met een ontspanningsoefening te doen in plaats van gelijk uh, hup, hurry up door te ruizen uh, en wat kun je nog meer doen? Uh, voeding is ook heel erg belangrijk um, mensen zijn altijd heel erg geneigd om zocht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 Ja, Ga maar een wandeling wandelingbedstand maken. Ja, Daar kun je alleen ja. maar vrolijk van worden. Ja. Zeker die voor. Nou, absoluut. Ik voel me ook een heel gelukkig mensen ja. dat ik hier woon. Ik ook. Je hebt het over het heet de natuurgeneeskracht. Ja. In, in de hele scala heb je natuurlijk preventie. Ja. Je hebt mensen die symptomen ergens van hebben. In hoeverre neem je de verantwoordelijkheid als mensen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 Uh, het is meer een aanvulling, denk ik. Ja, ik het zo ja moet dat zien. bedoel ik. Ja, Daarom wil ik zoek ik naar waar, op welk terrein ben jij ja. echt werkzaam. Aanvulling, ja. Aanvulling...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 die entertainer. nou. Ja, dat kan niet anders dan we hebben de entertainer dat bij ons zitten. Zijn we over gaan praten. Precies. Goedemorgen, Noortje Oliemuller en Dick Hoese. Hoi, goedemorgen. Ja, je bent natuurlijk nog geen Didi, want je bent uh, gewoon als Dick zit. Hij is een, in een burger, ja, je, bent je, bent je bent in een burger. Normaal. Inderdaad. Ja, een ja, je bent nog. Oh, je uh, bent normaal. me Ja, ja, ja. Normaal. Mor Mor af. ja mo morgen gaat het gebeuren. Jullie komen naar het, uh, het museum bij het museumpodium. Ja, ik ga vooruit. Ja, ja precies. Nog even in het Rijksmuseum. Er staat nog even het Rijksmuseum.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 Soms met Wim, soms alleen, maar daar, daar uh, ja. moeten mensen ook eens naartoe gaan. Ze dus een uh, heel klein theatertje een ja. uh, podium. Maar ja. Wim die wilde Wou graag die met die me op... optreden. <laughs> hier. Waar dan ook. Ja. Dus nu is het hier. Nu is het hier. Maar ja. uh, goed, morgen in het museum. Uh, ja. uh, Noortje, vertel even de ins en de outs uh, van de, wat er gaat gebeuren. Nou, wij vanmorgen. zijn natuurlijk heel erg trots dat ze er zijn. Ik kan me voorstellen. Uh, ja, ik vind het wel heel bijzonder.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 We hebben dan. Uh, en heb je al twee drankjes te pakken? Ja, twee drankjes te pakken. En dan nog een optreden. Ja, of die drankjes en dan nog een optreden. Vallen, dan, dan, dan, dan is het goed. En dan, <laughs> is goed. Ja, en je dus kunt het museum ja, meteen bekijken. Ook nog museum kan ook bekijken. Ja, dat zit erin.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 toen met Henk Jansen, Henk Jansen ja, ja. is het ja. met z'n twee geworden. Oh, dan is dat en, en met Wim is dat... Uh, ja, ik ken Wim al 40 jaar geloof ik of zo. Ja. En we hebben wel meer dingen gedaan samen. Ja. Dus zei die kunnen we nu eens een, een leuk, een komisch programma samen uh, gaan doen? Ik ja, dat gaan we doen. Dus we hebben ons suf geoefend. Maar, maar ja, dat vertelde ik ook aan, aan Noortje. Ik weet nooit hoe het loopt. Het is maar, maar dat vind ik nou juist Ja, leuk. ja dat is ook leuk. Een maar goed, het is Is het niet iets wat, wat bijvoorbeeld... Uh, wat, je, wat jullie wat vaker zouden kunnen doen. Ik bedoel, nu is het natuurlijk in het museum, hè? omdat het museum podium uh, daarvoor uh, natuurlijk een prachtig uh, plek oh, is. Maar ik heb hier wel meer uh, in Stantwoord gewerkt laatste jaar. Ja, ik heb ik, je hebt in, in, uh, bij Kopertje heb je een keer een bij, avond ja, uh, Kopertje, verzorgd ja. met eten erbij. Nou, daar was ik ook bij. Ik vond ik fantastisch. Hartstikke ja. leuk was dat. <laughs> en bij, bij uh, hoe heet ja. Molly heb ik het ook twee avonden of drie twee avonden gedaan. Ja, maar goed, oh, met, uh, he, met Wim samen zou het natuurlijk ook uh, ja, leuk ja, zijn om kunnen, dat, ja, keren dat te uh, doen. Wel, uh, ze moeten dat willen moeten, ja, moeten nou ja, als de mensen nu komen kijken ja, hoe het uh, hoe het is de, en uh, het, dus je moet eigenlijk alle horeca mensen uitnodigen bij deze zijn ze uitgenodigd ja. trouwens om te komen kijken of dat dat misschien iets is om uh, bij hun in het uh, ja, bedrijf het, te doen het, het programma is is met met oude dingen en nieuwe dingen dat wordt uh, we hebben ook uh, met de met de beamer erin bij met film met, met, uh, ja, het, volgens mij wordt het wel gezellig het wordt altijd gezellig, ja, ik, zie gezellig ik, zie is het altijd. ik zie wel aan de mensen hoe het gaat worden en ja. dan uh, ik vertelde net... De je zegt net van, ja, ik eindig, te, eindig in het Rijksmuseum. <laughs> dat is natuurlijk omdat je, je bent natuurlijk ook niet zo heel jong uh, meer. Ik zeg niet dat je oud bent, maar... Het ging zo leuk tussen ons, ja. nee, nee, maar... Het, ja. he, het, het, het, dat is iets... Je, je blijft natuurlijk gewoon doorgaan zolang je het. Tot, uh, tot je er beneden valt, van ja. wijze Nou, ik ben niet zo groot meer, dus het dat gaat net vrij. <laughs> nee, ik ben uh, nu, uh, het nu... Precies, ja, ja. en dus uh, ben je maar goed graag vooral uh, nog lekker lang door, want, ja, ik vind het enig. Ik, ik vind je gezellig vind je. en de, nee, ik, vind ik vind het leuk. Je ook een hartstikke leuke en ik, en, ja, clown, ja. mag ik zeggen? Hè? Ja. Maar ja. ben je geen clown? Eigenlijk niet. Nee, een komiek. En entertainer. een entertainer okay. komiek. komiek. nee, ik smieke morgen niet. Morgen heb ik wel wat dingen op, zoals, zoals het daar staat. Ja, zoals op het uh, ja. plaatje. Maar, maar echt... Eén uh, eigen tweeling, vind ik interessant inderdaad. Ja, we lijken ja, ook vreselijk Ja, op jij elkaar. je erg op, op. Ja, ja, ja, dat Je dat houdt ons niet uit elkaar. Ik ben met het je Kun je nog een klein beetje... De, een, een tipje van de sluier lichten. Er staat humor en weinig ernst. Ja, de, grapjes. Ja, Het ligt aan de mensen hoeveel humor. Want ja, ze, ik, ik, ik speel met de mensen. Reageren, je hebt kans dat de burgemeester ook nog komt. Nou, oh, dat is voor mij oh, kaarsjes natuurlijk. Ja, ik, ja. Ik, dat vinden wij heel interessant. Ja, natuurlijk. Ja, hij moet ja. toch eerder ja, ook weer een ander vak uh, kiezen. <laughs> en dan, dus, dus ik leid hem wel een wel beetje volen. op. Hij heeft nog een paar jaar gegaan. Hij heeft meegedaan gedaan ook met ons bij de Hedis. In, in de krocht met Henk ja. Jansen. Daar was ik bij, ja. Dat ja, was de, ook erg Voor het missenbord ja, gestaan. geweldig was dat. Ja, dat ik heb echt we. een superavond gehad. <laughs> ja, Fantastisch. Ja. Maar ja, ik, jij probeerde eruit te peuteren wat het programma ja, gaat. Ja, ja, ja, ja. Maar, ja, kijk, gaat maar, gaat maar daar heel Nee, nee. Ja, nee, ja, ik, ik, heb, ik, ik heb dat standaard dingen. Die heb je ook wel eens gezien met, met, met nipkip of met, met bellen. Of, nou, die doe ik dan morgen ook. Want Er zitten standaard dingen in. Ja. Maar de, ik zeg maar, van de acht... Dingen die ziet, zijn er drie of vier hetzelfde? Ja. Dan heb je nu de film je erbij. Je hebt de erbij, dus ik de denk onmiddellijk aan de eentjes. Nee, die niet. Nee, oh. nee, nee, nee, dat vind ik wel jammer. Fantastisch. Die is ja. zo leuk. Die eentjes zijn zo leuk. Het was een spontane actie. hè? Dat was ja. een, was, dat was... De Eerste keer wel. Ja. En, maar de tweede keer, toen hebben we het expres ja. gedaan. Ik zal verder niet verklappen hoe dat was. Maar die komen komen niet. Maar die komen wel een keer terug. Het wordt spannend volgens mij. Ja. Ik moet die... En Wim, daar heb ik het mee geprobeerd. Met, met, met, met meeuwen. En toen zei ik, Wim, jij doet het als gedicht. En die, ik had Heepie en Heepie. Die zingen dat liedje. En jij praat mee. Met... Maar Wim, die ging dan ook mee zien. En dat kan. Oh nee, dat ging er niet. Het was mijn geintje. Mee. Ja, ja, ja, ja, ja, Nee, maar die komen wel weer in ja. dat ja, ik, ja. ik wilde je dus vragen: een rode draad. Maar een rode draad zijn eigenlijk een aantal acts. En daaromheen bouw je het programma en ja. laat je gebeuren wat er gebeurt. Ja, ja. ja. Oké, okay, is... maar dat is heel leuk. Dat is heel spontaan. Kan Het, leuk het is een soort inktvlek, hè? Vroeger ja. had je op school zo'n inktvlek in je schrift. Ja. En, zo. en als je je schriftje dicht doet, die neem ik Dat is vaak heel mooi. prachtige verrassing. Maar ook wel heel lelijk. Ja. Dat gaan we zien. Ik oh, kan me niet het het voorstellen. Dat het, wordt, wordt, uh, nee, het wordt gezellig gewoon. Het wordt, ja. wordt een leuk en, en een drankje erbij. En noortje, noortje, noortje, noortje, die krijgt een beetje de Wat heb ik nu ingekocht? Ja. Ja. Nou, nou, ik ben het heel nieuwsgierig. Dus, <laughs> ja. uh, want heb jij hebt, een paard je hebt er niet binnengehaald gezien. Of zo? Ja, maar dat is niet zo erg hoor. Nee. In geval. Ja. Het gaat gewoon heel veel opleveren. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat vertrouwen heb ik in ieder geval.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 Theatermaand. Onze gast hier versteert het programma nu. <laughs> We, We hebben technische... dus een, een theatermaand. Een en die. Ja. En die theatermaand houdt in dat Fred Rozenhart diverse optredens uh, verzorgt. Oké. Okay. Van Cabaret. Die is al een paar keer geweest. Anton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 Nee, ik heb die mevrouw net benaderd. Oh, misschien heeft ze interesse. Dit ja. is Country Investor. Ja. Dus ik ga het horen. Je gaat het doen. Oh kijk, de telefoon. Het is echt. Het is een bijzondere dag vandaag moet ja, ik zeggen. De, telefoon. Dat, je de, zeg, de techniek. techniek. die wordt zenuwachtig. Oh, wat heerlijk. <laughs> ik heb ik nu aan de telefoon. Oh wat leuk. Dus hij, hij probeert jou nu te bellen terwijl ja. jij hier gewoon ja, op de radio zit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat is hij het zegt ook? Misschien een dat je niet goed doorkomt. Wat ruis oh, bezoek. dat zou ook nog kunnen. Is er een ruis? Hebben we een ruis?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 Maar ik kan daar niets over zeggen. Nee, nee, de laatste berichtgeving niet. is dat het in de ontwerpfase is. Ja, ja en nou, dat, dat weet is natuurlijk ik en nog. Dat is heel vaag inderdaad. Ja. Maar goed, ja. uh, nog even uh, dwars uh, door de ruis heen. Uh, we praten over uh, morgenmiddag om... Uh, drie uur gaan we leuk doen. Op half drie is, het uh, is de inloop. Dan kan iedereen naar binnen gaan. Het begint om drie uur en dat duurt ongeveer tot vier uur. Hè. Dat ja. kan ja. natuurlijk ja, dan altijd dan zo, dan zo. je weet ook. het nooit. De toegangsprijs... De prijs is 10 euro, dat is inclusief een kopje koffie en in de pauze een drankje, een wijntje of whatever je maar drinkt, hoeft natuurlijk niet allemaal aan de wijn. Sommige mensen drinken geen wijn, ja je kan je het niet voorstellen, maar het is wel zo. Um, je kunt reserveren, maar het is niet noodzakelijk denk ik hè? Het kan wel, Het ik kan, kan het apart leggen. Ja.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 Meisje. Ja. Nog iets aan toe te voegen? Uh, nee, ik zie Behalve het. Behalve dat, dat Wim moet weten dat het allemaal goed ja, komt. Lekker, hè? Ja, ja, ja leuk, maar he, hij ja, is een, een beetje een ongerust. Ja, ja. Maar het komt helemaal goed. Ja. Okay. Nou, uh, ik hoop dat ik mijn, mijn gasten kan meeslepen morgen. Ik weet het zeker. En uh, dus dan zien we elkaar morgenmiddag. Oké, okay. okay. tot morgen. In ieder geval, tot morgen. Okay. Dag. Dag. Bedankt Dag voor dankjewel. jullie komst en succes. Ja. Ja. We zijn aan het uh, einde van het eerste uur gekomen. We gaan pauzeren, even fris neus halen. En uh, dat doen we terwijl... Ook in dat geval, hè? Vijf, oh, sorry, mag ik niet hardop zeggen. Terwijl Billy, Joel, de piano en... Start. Tot zo. It's 9 o'clock on a Saturday. Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.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 David was still in the Navy and probably was...